wie Caroline van der Plas moet opvolgen als partijleider. Van der Plas gaf aan te stoppen en schuift medeoprichter Henk Vermeer naar voren. Maar Bronnen zeggen tegen RTL Nieuws dat Mona Keizer daar nog eens goed over wil nadenken. Zij kreeg namelijk veel meer voorkeurstemmen dan Vermeer. Het is niet duidelijk of ze bij de BBB blijft als Vermeer echt de nieuwe partijleider wordt. In Libanon zijn zeker acht doden en tientallen gewonden gevallen bij aanvallen door Israël. Een van de doden zou een leider van Hezbollah zijn. Er was ook een aanval in een vluchtelingenkamp met Palestijnen. Eind november werd er nog een staakt het vuren afgesproken... maar er zijn nog bijna dagelijks Israëlische aanvallen in Libanon. In Frankrijk mogen zo'n 200 wolven worden doodgeschoten. Dat is bijna een kwart van de hele populatie. De regels zijn versoepeld omdat de wolven in toenemende mate... een plaag zijn voor veehouders. Ze vallen schapen en andere dieren aan... en daarom is nu groen licht gegeven om een deel af te maken. Met de gouden plak voor de shorttrackmannen mannen op de aflossering... is er een vloek doorbroken, vooral voor bondscoach Kerstold. Hij zat twaalf jaar geleden in de ploeg... die door hun valpartij in de finale een Olympische medaille misliep. Hij noemt het dan ook een sprookje dat er nu wel goud gehaald is. De shorttrackmannen mannen kregen ook de felicitaties van het koninklijk paar... net als Antoinette Rijpma de Jong. Dan nog het weer van Weer Online... De regen trekt langzaam weg vannacht en dan is het 5 tot 8 graden. Overdag wisselen regen- en droge periodes elkaar af. Het waait flink en het wordt 8 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam. Boost your weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. No.